Morgen exact 9 uur, het QMusic Music Nieuws van nu.nl je van -Marie. Ja, goedemorgen, het gaat natuurlijk over de overlast door het winterse weer. Op steeds meer plekken geldt code oranje vanwege sneeuw en gladheid. De waarschuwing geldt nu in acht provincies. Rondom Utrecht is het verkeer bijvoorbeeld helemaal vastgelopen. En daarom krijgen mensen daar het advies om voorlopig niet meer de weg op te gaan. En ook voor strooiwagens is het lastig werken. We hebben in ieder geval weggebruikers opgeroepen om rondom Utrecht niet de weg op te gaan. Omdat de sneeuwbuien trekken nu over het land. Het verkeer staat vast, dus er is voor onze strooi en de sneeuwschuivers echt geen mogelijkheid om doorheen te komen. Het is inmiddels de drukste ochtendspits sinds december 2024. En er is meer overlast door het weer. Op de Universiteit Utrecht worden er de hele ochtend geen lessen gegeven, omdat het moeilijk is om naar de unie te komen. Op Schiphol is het aantal gecancelde vluchten opgelopen naar 450. Er gaan ook minder treinen door kapotte wissels en lijnbussen vallen op sommige plekken uit. In Engeland is het vanaf vandaag verboden om overdag op televisie reclame te maken voor junkfood. Online reclames zijn helemaal niet meer toegestaan. Verbod moet ervoor zorgen dat kinderen minder reclame voor ongezond eten te zien krijgen. Om zo overgewicht tegen te gaan. In het Verenigd Koninkrijk is één op de vijf kinderen die beginnen aan de basisschool al te dik. En ja, voor veel mensen is het vandaag weer de laatste of de eerste werkdag na de kerstvakantie. En bij een nieuw jaar horen natuurlijk ook goede voornemens, en die zijn er ook op de werkvloer. Vooral jongere werknemers willen dit jaar een studie volgen naast het werk. Het onderzoek van een pensioenaanbieder blijkt dat ruim een kwart van plan is om via de baas een cursus of opleiding te gaan volgen. Het weer dan van weer trekken winterse buien over, dus deze ochtend. Vanmiddag ietsje meer zon. Temperatuur schommelt tussen de 0 en 4 graden. De vertragingen in die drukke ochtendspits langer dan drie kwartier... zijn op de A2 naar Utrecht tussen Beest en Knoopend-Everdingen. 10 kilometer met een uur. Ook een uur op de A6 van Emmeloord naar Jouren. Je komt daar in 7 kilometer tussen Oosterzee en Jouren. De A20, hoek van Oden naar Gouda tussen Maasdijk en Ketelplein. 9 kilometer met 51 minuten. Langs de viel op dit moment op de A27 Gorkum naar Utrecht. Was vanmorgen vroeg al een ongeluk gebeurd. Noordeloze richting Lekbrug zorgt voor 14 kilometer... met bijna 2 uh, uur aan vertraging. De A27 ook Gorkum naar Utrecht, maar dan tussen Hagestein en Lunette... vijf kilometer, dik drie kwartier. En op de A27 van Almere naar Gorkum... kom je tussen Utrecht, Noord en Houten in tien kilometer. De parallelrijbaan is daar ook afgesloten. Het kost je allemaal al vijftig minuten. Q -music, Mattie en Marieke. Ja, vanuit de QSK-broom. Nee hoor, grapje, we zijn ontsnapt. <laughs> nee, we zijn ontsnapt. Hier is David Getta. Q-music. Q-music, q, -music. q, -music, q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 via Dien bij Q-Music en Man, I Need. Goedemorgen, 9 over 9, maandag de vijfde van januari. Je luistert naar show 1553, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Even een bericht van uh, luisteraar Matthijs. Kunnen jullie alsjeblieft... Die alle verkeersdeelnemers vragen om hun auto goed sneeuwvrij te maken. Dat is ook het dak. Het is dus niet te geloven hoe mensen rond weten te rijden met sneeuw overal... terwijl het deze omstandigheden zijn. Top, dank je. Dank je. Regels. Hou er even rekening mee. Hey, uh, Luc, goed je weer te zien. Ik was heel even bang. Uh, misschien neem je wel je intrek in een huisje in, uh, in, in Friesland. Ik ben namelijk alleen maar in Tielf gezeten. Ja. Het is echt ongelooflijk hoe vaak jij in af bent geweest. Ik, uh, ik ga je even aanzetten, wacht even. Oh, we kunnen Luc nog niet horen. Ja, ik heb namelijk zijn microfoon gewoon opgeborgen. We dachten, die komt nooit meer terug. Hallo Luc. Oh, ik hoor je nou steeds. Kan dit nou toch? Even het kijken. Grappig is, uh, Luc staat gewoon nog eens in de studio. Dus, ik hoor jou heel erg in de verte een beetje door... Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat was door mijn microfoon heen. Ja, ik weet het, ik, ik heb een technische storing. Waarom kan ik jou. Wacht, me nog een paar tellen. Even weer op gang komen, jongens. Dus ik zo. Luc was bij het. Uh, ik kan het ook gewoon vertellen waar jij was. Jij was bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Wat ik erg uh, grappig vond, jij liet ons weten via de groepsapp dat er een uh, sporter is geweest. Of eigenlijk een oud sporter. Die aan jou. Heeft gevraagd. Normaal gesproken is Luc natuurlijk van de sportredactie. Die vroeg aan Luc: Hoe gaat het met jouw clubje VV Voorwaarts? Nou, en dat was, echt, dat was echt niet de minste. Dat was namelijk gewoon Irene Wust die uh, aan Luc heeft gevraagd hoe het gaat met zijn uh, clubje VV Voorwaarts. Luc, ik weet niet ja, wat ik moet om jou het aan te krijgen. Ik weet het. Niet. We zouden Luc om, re om reactie willen vragen, maar we kunnen hem superweg niet horen. Ja. Hey, ja, ja. Ben je ben... daar? Hallo, hallo. Oh, hallo. Ja, ja. oké. Okay. Hey, oh, even bijkomen, even bijkomen. Nou, die en dat was, was eigenlijk... Like still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall less heart at 23. And I'm thinking about. ...Music and, uh, Thinking Out Loud. Luc. Hi. Hi. Goedemorgen. <laughs> ja, Sorry, tegenwoordig zijn we dan uh, wel te zien... ...maar niet meer te horen... Ja, het was het een of het ander, moest ik ja. keuze maken. Ja, je kan meekijken hè, via RTL 7. Dat natuurlijk altijd al via de Q-Music app, maar nu kan het ook lekker op RTL 7. Hé, hey, uh, Luc, jij gaat ons uh, even bijpraten op, uh, op sportgebied. Ik zei het net al, jij bent uh, ongelooflijk vaak in, uh, in Talf geweest uh, de afgelopen weken. Ja, we waren heel even bang dat dit over uh, Jutta ging. When your legs don't work like they maar gelukkig is het uh, allemaal goed gekomen. Jemig, jemig. Wat een OKT. Ja, ja, en dat moet ik misschien meteen al eerst even uitleggen. Een OKT, een Olympisch Kwalificatietoernooi. Dat is wat er zich heeft plaatsgevonden tussen kerst en oud en nieuw... in uh, Tjalf, in uh, Friesland. Uh, wij zijn zo goed in schaatsen dat we de gedachte hebben... weet je wat, we organiseren vlak voor het Olympisch, uh, Olympische Winterspelen... organiseren wij een toernooi. En als je je daar goed je best doet... Maakt niet uit wat je voorgaande resultaten waren. Als je daar je best doet, dan mag je mee. Het lijkt me zo'n druk voor die sporters. Omdat het ook zo dicht op die spelen zit en je dan dus nog niet een inschatting kunt maken. Ben ik er nou over vijf? Wat is het vijf, zes weken bij? Of dat het zo kort erop zit, vindt bijna lullig. Ja, nou dat vinden heel veel sporters ook. Die zeggen ook de druk is immens, maar dit zijn de afspraken die we gemaakt hebben en dus, dus, dus doen we het maar zo. Maar toen zagen we bijvoorbeeld op die eerste dag meteen Jutta leert dan vallen op de 1000 meter. Haar afstand, nou ja, kans verkeken, geen Olympische spelen voor jou op die afstand. Zou je dan denken later kreeg ze nog wel een aanwijsplek. Dat is heel veel gedoe, heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is ze er op die afstand bij. Ook op de 500 meter, een afstand die ze later in de week weet, is ze erbij. Ik was daar natuurlijk ook. Ik liep daar de hele dag door rond. Ik zat uh, een beetje koffie te drinken op de tribune. Ik mocht dan, zodra de, de, de er voorbij was het schaatsen, mocht ik een donkere tunnel in. Dat heet dan de Mixed Zone. Dat is eigenlijk onder het ijs. Heel krap, heel benauwd, heel warm. En daar komen al die, die, die sporters, die schaatsers, voorbij. Om ja, antwoorden te geven op de pers. Daar was Jutta ook. En ik, ik vroeg, uh, vroeg aan haar, sorry, uh, bij wie zocht je nou steun na die val? Ja, sowieso natuurlijk... Uh...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 Nou, dat, dat denk ik wel, ja. Dat wil ik wel, eigenlijk. Nu je het zegt, ik heb er nog niet over nagedacht, maar ja. Hij gaat mee. Dat kan niet anders. Bij deze geregeld. Ja. ja. Kijk, mooi, de hele naam van Jake Paul valt niet. Het gaat nee. om de hond Thor. De hond is eigenlijk het meest belangrijke. Fantastisch. Ja, ja. En mocht ze nog iemand zoeken die hem wil uitlaten in Milaan, dan houden wij ons natuurlijk hartelijk aangeraden. Absoluut. Uh, aanbevolen. Uh, dan, uh, mensen die we misschien wel of misschien niet gaan zien op de Olympische Winterspelen, dat zijn de bobsleiers. Mijn grote vrienden natuurlijk. Ik heb een paar maanden geleden geprobeerd ook mezelf het bobsleigh-team in te sporten. Nou, dat is niet helemaal gelukt, ik was niet goed genoeg, fysiek niet goed genoeg. Hey. Op dit moment doen de bobsleers er alles aan om uh, zichzelf te kwalificeren. Daarvoor is een plek bij de eerste acht nodig in een uh, wereldbekerwedstrijd. Afgelopen weekend in Winterberg zijn ze veertiende geworden. Mm. Niet goed genoeg, maar de kansen liggen er nog wel. Nog twee weekenden te gaan. Oh, ze kunnen nu met die sneeuw natuurlijk wel heel erg goed oefenen in Nederland. <laughs> Dat zou zomaar kunnen. Ja, je zou zo de eerste beste duinpan kunnen pakken... en dan kijken of je er met je bobslee doorheen komt. Uh, komend weekend staan de wereldbekerwedstrijden... in het Zwitserse Sint-Moritz op de planning. Hadden ze toch voor jou moeten gaan? Ik denk het wel. Ja. Ja, ik wil het niet te, te erg in. Ja, ja, dat denk ik ja, ja, toch wel. Ja. Ja, ja, ja. En dan tot slot, Suzanne Schulting die uh, heeft alles op het gebied van short track al een keer gewonnen, schaatser. Ze gaat ook op de lange baan uh, namens Nederland. Uh, op de duizend meter gaat zij naar de Olympische Winterspelen. Maar nu wil ze ook als short daar naartoe Dus daarom heeft ze het afgelopen weekend het Nederlands kampioenschap geshorttrackt. En nu heeft zij eigenlijk in de media laten weten, ja ik zou het wel heel raar vinden als ik niet uh, niet meega. Een beetje extra druk op de bondscoach. Die moet vandaag een beslissing gaan maken. Neem ik Suzanne dan ook nog mee of niet? En daar ga jij ook weer naartoe. Ja, als het weer het toelaat, dan uh, vertrek je weer naar Tielf. We hebben ja. daar echt een iglo voor jou opgebouwd, zo vaak beter. En dan, dan ga jij horen wel, ja, of ze erbij is, hè? Ja, precies. Ik heb een noodpakket ingepakt en ik ga zo naar Heleveen. Lukt nog vol vandaag tot de Olympische Spelen? Nog 32. The Q Music. Thomas Gray. bij Q-Music. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws? Nou, dat gaat uh, over onze kerstboom. Veel mensen doen hem toch één deze dagen de deur uit... en er is een nieuwe trend zichtbaar met wat we ja, met de kerstboom doen. Gooi we die zomaar de stoep op. Hey ondernemer. Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun uh, je... Ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets verandert. Nou, ik verwacht wel meer winst dit jaar.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 Kim Music, goedemorgen. Het is half tien. Ja, het druk is natuurlijk op de weg. Al nemen de files overigens wel af. Um, ja, het echte hoogtepunt van de spits is voorbij. De vertragingen langer dan drie kwartier die zijn nog wel op de A2 naar Utrecht. Tussen Beest en de Jan Blankenbrug. 11 kilometer, 57 minuten. De A27 Gorkum naar Utrecht. 14 kilometer tussen Noordeloos en Lekbrug. Daar een uur en 20 minuten. En op de A27 Utrecht naar Gorkum tussen Rijnsweert en Nieuwegein... is de parallelrijbaan afgesloten. 8 kilometer file met 52 minuten. Nou, Waarschijnlijk wel gezien, maar er trekken winterse buien over. Vanmiddag schijnt er iets meer, iets vaker de zon... en de temperatuur die schommelt tussen de 0 en de 4 graden. Annemarie heeft wat laatste nieuws. Ja, en zeker wie er op de weg zit deze ochtend kan daarover meepraten. Het is een chaotische ochtend. Door de sneeuw en gladheid is het de drukste ochtendspit sinds december 2024. Volgens Rijkswaterstaat staan meerdere vrachtwagens vast door het weer... en tal van auto's zijn van de weg gegleden. Op allerlei plekken zijn verbindingswegen ook dicht. Net als op- en afritten. Door de gladheid komen auto's de heuvel niet op. In acht provincies geldt de hele ochtend code oranje. Rondom Utrecht ja, daar is het verkeer helemaal vastgelopen. Strooiwagens kunnen er ook niet doorheen. En daarom krijgen mensen daar het advies... om in en rond Utrecht voorlopig niet de weg op te gaan. Check ook goed de site van de ANWB... Niet alleen op de weg is er overlast natuurlijk. Ook treinen en bussen vallen uit. Zo kwamen deze mensen erachter op het busstation van Drachten. Ah, ik heb nog wel gekeken en toen was er nog niks bekend. En nu kom ik hier in het, uh, op het station en toen zag ik dat er uh, geen bus meer rijdt. Ik moet maar contact met werk nemen dat ik ook een andere dag kan werken of zo. Ja, er wordt voor veel mensen thuiswerk vandaag. In Schiphol trouwens cancelt nog eens 450 vluchten. De kerstvakantie is ook in Den Haag voorbij. De formatie gaat vandaag weer verder... Tijdens de kerstvakantie ja, moesten partijen van informateur Letchert... nadenken over welke partijen ze erbij willen. En zij wilden dat ook vrij snel weten van de, ja, D66, VVD en CDA. Die drie partijen hebben nu geen meerderheid in de Tweede Kamer... waardoor het lastiger wordt om plannen er doorheen te krijgen. En het gaat ook over geld deze week. Goh, ik hoor jou dit zeggen en ik was gewoon helemaal vergeten. Dat, dat er een formatie ja, bezig was. Ja, ik helemaal had exact hetzelfde. Ja. Eerder heb ik jou op televisie horen zeggen. En dat vond ik zo goed verwoord. Toen Eva Jinek, jou. Uh, je zat voor iets anders bij Eva. En die vroeg jou, van, hoe zit jij erin met die formatie? En toen zei hij, ik ben mentaal even op vakantie. Nee, politiek mentaal op vakantie. Ja, dat. Politiek mentaal op vakantie. Dat ja. vind ik zo goed opschreven. Maar nu de kerstvakantie er tussendoor is geweest. Ja, ik, ben gewoon, ik heb gewoon geen seconde aan gedacht. Nou, vanavond ook in het nieuws alweer, denk ik hoor. Ja, oh, we pakken het gewoon weer op. We pakken het weer op. In Groot-Brittannië mag overdag op televisie geen reclame meer worden gemaakt voor junkfood. Online mag het helemaal niet meer. Het gaat om voedsel waarin te veel vet, suiker of zout zit. Het is de bedoeling dat mindere kinderen te dik worden. En zij, het is de bedoeling dat zij die reclames dus niet zien. Nu is één op de vijf kinderen die aan de basisschool beginnen te zwaar in het Verenigd Koninkrijk. En bij veel mensen ging hij afgelopen weekend alweer de deur uit. De kerstboom. Art van Nederland maakte een rondje bij een tuincentrum... en hoorde dat sommige bezoekers wel weer klaar zijn met kerst. Zo ook deze man. Ja, het is fijn dat het voorbij is. Ik vind het rare dagen. Ik vind het wel gezellig. Leuk lampjes, kerstbomen en zo. Dat wel. Gewoon weer een beetje regelmaat. Regelmaat. Ja, ik, ik snap deze man wel. Ja. Ik, ik ben ook wel uitgelummeld. Ik, ik vond het heerlijk hoor. Maar ik ben, heel, ik ben een beetje toe aan het ritme, weet ja. je wel. En een beetje zo die kerstbomen eruit. Ook en of the, uh, of era. Ja, een nieuwe ding. gewoon een reden om uit bed te komen. Zeker ja. liggen met de koeken. Hij staat bij ons nog. Wij vierden afgelopen zaterdag ook nog Kerst bij de schoonfamilie. Dat was vanwege. Oh. Dat was een deel van de familie was op ski vakantie met de daadwerkelijke Kerst. Dus vierden we het afgelopen zaterdag. hadden we toch nog een witte Kerst. Oh, wow, nou wel gezellig. Ja, dat was heel oh, gezellig. Leuk. En ik vond het ook heel lekker. Ja, dat krijg je vaak niet zo georchestreerd. om het te spreiden. Dus omdat het dus niet op die twee Kerstdagen. ene dag de ene familie, andere dag de andere ja. familie was. Klopt. Uh, en ik vind namelijk. Ik vind het bij beide families heel gezellig. Maar omdat het zo dicht op elkaar zit. Wordt het een marathon? Is het is een marathon, dus je ja. het spreidt. En het, was ook, het voelde ook als kerstvakantieverlenging. Dus doordat we dit weekend nog iets heel gezelligs hadden... Uh, voelde oh, het ja. alsof het nog, nog, nog niet uh, dat saaie januari was. Heeft nu toch wel iedereen gehad dan toch? Of... Ja, maar ik zou het nog heel leuk vinden om met jouw familie... Het <laughs> ja. is trouwens wel zo dat de kerstbomen... Ja, die kunnen natuurlijk inleveren vaak op speciale punten op de stoep... Hè, voor huis of ze gaan in de, in, de, in de gehakmolen, om het zo te zeggen. Maar het gebeurt nu ook steeds vaker dat ze worden teruggebracht... met kluis en al om te weer worden herplant. Oh, nou, okay. ik moet nog even kijken. Ik moet denk ik een hoogwerker regelen om mijn kerstboom weg te slepen. Uh, we kunnen nog niet thuis. Dat kan? Ja, ja. ja, ja. Okay. Ik hoop dat hij het ook gaat doen. Dus dat is natuurlijk altijd even de vraag. Want dan komt hij volgend jaar gewoon weer bij u in de woonkamer te staan. Nou, ik denk niet hetzelfde boompje hoor. Nee. Waarom niet? Nou, mijn naam staat er niet op. <laughs> Ja, deze boom is weer terug teruggegaan naar het tweedehands kerstbomenpot. Ah, ja, oké. Okay. Je hebt toch ook zo'n, uh, want je had ook boom toch? Uh, nee, niet boom, Gewoon een boom met een rugzak. Die is al een keer eerder, heeft hier gestaan. En ik heb hem weer met kluiten al teruggebracht naar een inleverpunt. Oh ja. En dan uh, krijg ik hem misschien volgend jaar wel weer terug. En wat is dan het rugzakje aan deze boom? Ja, ja, hij hij is, is dus Scheef al... of heeft hij vier pieken? Hij is een beetje scheef. Hij heeft een beetje kaal rechtsonder. Maar dat maakt mij niet uit. Iedere kerstboom mag er zijn. Zo is het. Mattie en Marieke. Heel inclusief, iedere kerstboom mag er zijn. Een regenboogboom. This is q Dit is Q-Music. Vanochtend is het verboden woord voor aankomende weken bekendgemaakt. Dat is het woord. Beetje. De redactie heeft bijgehouden hoe vaak wij dat woord al hebben gebruikt. Sinds half negen vanochtend. Gaan we zo meteen horen. Naar Coldplay bij Q-Music. Dit is A Sky Full of Stars. You're a, sky, you're a Sky Full of Stars. Backje music en talk to me. 17 minuten voor 10. We zijn nog 17 minuten te zien op RTL 7. Ik zal even zwaaien naar iedereen op RTL 7. Straks vanaf 10 uur uh, zie je hier weer Vis TV. We zijn namelijk het volprogramma van Vis TV elke ochtend. Om 10 uur uh, is het Vis TV geprogrammeerd. En wij ik dacht zitten dat daarvoor. Ja, dat is het echt zo. ik dacht dat de AIX en zo ook heel erg uh, RTL 7 was. Nee. Wij uh, zijn iedere dag het volprogramma van VisTV. Dat begint elke ochtend om tien uur. Dus ik weet niet over welke snoekbaars het zo meteen gaat. Maar als je blijft kijken, dan zie je Hengels. Oh, nou ja, het is hier, hier is het ook een beetje alsof je natuurlijk... een webcam op een aquarium zet. Ja. Is hier ook gewoon in een afgesloten systeem. Ik moet zeggen, het bevalt wel hoor. Het maakt jullie wel ijdeler. Maar toch, ijdeler? Toch wel, ja, het maakt, want in principe, er hangen natuurlijk altijd al ja. camera's in de studio. Maar het maakt jullie wel wat ijdeler. Moet, moet gezegd. Ik vind, is mij eens opgevallen deze ochtend. Laten we even luisteren, ja. want uh, Luc heeft hier een fragment. Jij bent ook bruiner. Ja, Arnie, uh, bedankt. Nee, hey, dit ziet er goed uit. Ja. Heb jij bruin zonder zon? Jij hebt bruin zonder zon opgedaan. Ik heb ook extra opgedaan vanochtend. Nou, ik heb niks anders. Allemaal wintersportkoppen. Hoeveel meer heb je opgedaan? Zit er echt een extra pot op? Ik heb er wel iets meer op de walletjes uh, gesmeerd. Dat is zo wit als die sneeuw erbuiten. Oh joh, Je ja. zijn toch altijd al via de webcams te bekijken? Via Kijk Live? Enzo. Ja, maar ik, ik, ik, ik stel me nu voor dat ik in, in, door zo'n grote enorme tv binnenkom. In ja, in, in dat de is de wel waar. We zijn natuurlijk oh, nu op dat... grotere schermen te zien. Ja. Oh, ja, ik ben gewoon gewend om op RTL te zien te zijn. Dus ja, jij wel. Dat hoog. is waar. Nee, niet. Ja, dat is waar. dat is waar. Hey, uh, vanochtend om uh, acht uur is hier het uh, verboden woord 2026 uh, bekendgemaakt. Dat ja. is het woord... Beetje. Beetje. Nou, nu spreken we het nog uit. Maar over precies een week, dan zitten we dus midden in het verboden woord. Uh, hoor je de dj's, ja, ons dus, want elk programma doet hier ook mee. Hoor je ons dat woord dus toch zeggen. Dan kun je op een uh, rode knop drukken in de Q-app. En als je dan wordt teruggebeld, dan kun je ons er lekker op wijzen. Nou, dat vinden wij irritant, want er is ook een klassement. Welke dj zegt dat het vaakst? Maar het mooie is, jij uh, wint dan ook 500 euro. En we doen er een mooi extraatje bij van uh, SO Extra's. Dan mag je een cadeaubon uitzoeken naar keuze. En dat is dus terwijl van 100 euro. Dus dan kun je zeggen... nou, ...doe er nog een hotelbon bij, of een uh, bioscoopbon ...of een fashionbond. Leuk. Leuk. Uh, nu is het zo dat de redactie even bijgehouden heeft... ...hoe vaak beetje is gezegd sinds de bekendmaking vanochtend. even luisteren? Ik weet het niet. Ja, een beetje, een beetje te evenaren. Ja. Een beetje maar, misschien neem je een beetje de dichterlijke vrijheid. Misschien een beetje in beschonken toestand. Ik hoor jou heel erg in de verte een beetje door. Hallo. Ik kan een beetje toe aan ritme, weet ja. je wel. Hm. Oh, dit wordt vreselijk. Dit is sinds vanochtend half negen. Maar nu letten we er nog niet op, denk ik dan maar. Nee, dat is ook zo. Maar goed, dit had dan in uh, theorie nu 3500 euro gekost. Ja, jij hebt het dan weer vijf keer gezegd en ik twee keer. <grijg> Vanaf uh, aankomende maandag het verboden woord. En dat is beetje. Ba -la -la, ba -la -la, ba -la. Ray Tower alone on the sea You became the light on the dark side of me Love remains a drug that's high and not the But did you know that when it snows My eyes become alarmed And the light that you shine can't be seen So much you can say, you remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me i'm like a grown addiction that I can't survive. Won't you tell me he's unhealthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen?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 Jam van de Q Escape Room 2025. Stamber en 12 de 12. Hey Bas. Hé, hey, goedemorgen jongens. Vind je eigenlijk van het verboden woord? Um, beetje lastig. Ja, een beetje lastig. Ja. Ja, overigens, um, er zijn wel verschillende mensen die zeiden van uh, je kan wel wat uh, alternatieven gebruiken. Iets wat. Iets wat. Iets wat. Wanneer ja. zeg je dat dan? Uh, Eet wat. Ja, iets wat. Iets wat lastig. Ja, maar. Beetje, in plaats van beetje ja. lastig. Ja, maar weet je wat het is met beetje? Uh, het, is, het is een woord dat in heel veel zinnen net iets anders betekent. Dus uh, heb je suiker in je koffie, een klein beetje? Ja, dan zeg je natuurlijk niet eat, Ja, dan kun je zeggen iets wat. Ja, of, of gewoon zeggen... Ja, wat suiker is lekker. Ja. ja, dus dan moet je het weglaten. Maar beetje zeg je ook in heel veel andere zinnen. Uh, nou, laten we gewoon een beetje gaan kijken... of het uh, vandaag nog uh, gaat sneeuwen. Ja, laten we eens kijken. Of is het dag gaat sneeuwen? Ja, dit, ik weet dat jij dit allemaal... Het uh, klinkt heel zelfverzekerd, maar we zijn er net achter. We <lacht> hebben net een compilatie gehoord. De redactie heeft geknipt. Ah. Afgelopen anderhalf uur heb jij het al vijf keer gezegd. Nee, klopt. Maar op het moment dat ik er echt op ga letten... Ja. ja, dat zei je vorig jaar ook. He? Ja, he, ja. En, ja, en Matty ook staat al twee jaar bovenaan de Boven uh, ja. Wall of Shame. Het begint uh, volgende week maandag het verboden woord van uh, Q-Music. Dus we hebben nog een uh, weekje om ons uh, voor te bereiden. Bas, waar kunnen we zo meteen uit kiezen om het Foute Uur mee te beginnen? Uh, Charlie Lono is een mental teo en hardcore feelings. Of June and Are You Ready to Fly? Beetje stemmen. Maar wij begint het foutenhuur. Jij bepaalt het nu in de app van Q Music. Ja. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpjes bij. Als het sneeuwt of oh, aanholt. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, Maakt heel je winter goed. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl.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 Meld je aan op cuemusic.nl. Cue Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris. We bellen je dit! Cue <lacht> sounds better with you. Yo, what up? Tempo Team weet, plezier op je werk maakt alles beter. Facts. Dus wat de dag ook brengt, maakt werk van werkplezier. Ja, toch? Check die banen snel op Tempo Team.